De commissie heeft zich beraden over jullie prestaties en we hebben daar langdurig over beraadslaagd. want we moesten dat natuurlijk heel precies doen. Maar we zijn dan wel door de conclusie gekomen dat de heer Boerakker voor zijn examen geslaagd is en wel cum laude. Heer Boerakker, van harte proficiat. Ja. <lacht> Dankjewel. En nou, heer Muller. Heer Muller is ook geslaagd. En we vonden ook zijn resultaten... heel goed. Maar... met de heer Koning is het toch een wat ander geval. De commissie is niet zo tevreden... over uw prestaties als over die van Boerakker en Muller. Maar... we vinden wel dat u uw best hebt gedaan. Dus, u bent ook geslaagd. Dank u wel. Dank u wel. We hebben het alle drie heel leuk gevonden... en we komen graag nog eens terug... Als we weer iets willen weten. Wel bedankt. Graag gedaan. Uit naam van het boeren Gilde... verklaart ondertekende bij deze dat de heer Koning hedenmiddag geslaagd is voor zijn examen in het maaien met de zeis. Namens de commissie, K. Boeksman, voorzitter. Wat vond jij nou? Van dat idee van die film. Daar krijgen we nooit geld voor. Maar op zichzelf zou het toch niet zo gek zijn. Een reeks van filmpjes waarop die technieken worden vastgelegd. Nee. Dan kunnen we ze dus ook makkelijker vergelijken. Als het daarbij bleef. Maar ik betwijfel of dat de bedoeling van Boesman is. Boesman gaat het om zijn dorp. Nou, wat er nog. Laat maar, zou ik zeggen. Het zou me niet verbazen als die man in de oorlog fout was geweest. Waarom denk je dat dan? Dat padvinderachtige. En dan dat boerengilde. Met die gotische letters. Had jij nou gedacht dat er zoveel veranderd was? Zelfs het gewas is veranderd toen die maaidorsers kwamen. Daar sta je toch niet bij stil? Nee. Nou, waarom wil je nou eigenlijk zo precies weten hoe ze met die vlegels gedorst hebben? Omdat ik wil begrijpen waarom de boeren in Noord-Holland zoveel tijd nodig hadden om op een veel betere vlegel over te stappen. Zou dat niet gewoon conservatisme zijn? Natuurlijk. Boeren zijn zo conservatief als de pest. De naam zegt het al. Ik denk het niet. Ik denk dat de techniek van het dorsen, de overgang op een andere beweging, remmend werkte. Alleen weten we van die techniek niets af. Ze hebben altijd alleen maar naar het gereedschap gekeken. En hoe wou je dat dan bewijzen? Jij wil harde bewijzen... Bewijzen kun je zoiets nooit. Het blijven altijd veronderstellingen. Anders was er <lacht> toch ook zeker geen pest aan. <lacht> nee, zeg nou zelf. Zodra je harde bewijzen hebt, is voor mij de lol af. En heb gij mijn gestolen... Ja, die zal ik je geven ter reer. Maar ze riep alweer van boven... Ja, met tranen alleen naar haar ogen... Die bedrieger, die komt nooit weer. Die bedrieger, die komt nooit weer. Maarten, mag ik jou iets vragen? Ga zitten. Ik zou je eigenlijk graag alleen willen spreken. Dag en ook. Wil ik even weggaan? Nee, Alt, blijf jij maar zitten. Ga maar mee, Wim. Anders wil ik ook wel een andere keer terugkomen. Nee, waarom? We vinden wel wat. Hier maar. Ga je gang. Ik heb gehoord dat Jacqueline Greep weggaat. Weet ik niets van. Dan had ik het misschien niet mogen vertellen. Tuurlijk wel. Als dat zo is, wat doet het er dan toe? Maar... Jij bent toch het hoofd van het muziekarchief? Officieel. In de praktijk heeft dat niet veel te betekenen. Dan weet ik niet of ik eigenlijk wel bij jou moet zijn. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Wanneer zou juf Graf terugkomen, denk je? Het zit ernaar uit dat hij niet meer terugkomt. Is ze zo ziek? Ik krijg geen hoogte van die ziekte, maar ze is al zo lang ziek dat het straks geen zin meer heeft om terug te komen. Dan zal ik het toch maar... Aan jou voorleggen. Ik weet niet of jullie al iemand op het oog hebben voor de opvolging van Jacqueline. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee? De zaak is dat, dat ik er wel voor in aanmerking wil komen. Maar het zou mijn positie op volkstaal wat moeilijk maken als, als het bekend werd. Dan begrijp ik het. Ik zal er niet over praten. Maar... Denk je dat ik een kans maak? Dat moet ik met Freke en Jaring bespreken. Ik weet niet wat voor eisen zij stellen. Je zult in ieder geval wat van muziek moeten weten. Ik speel gamba en ik ben secretaris van de zangclub. Zal ik het eens bespreken? Ja, als het vertrouwelijk blijft. Ik hoor dat Jacqueline Greep weggaat. Ja, en? Ik wist dat niet. Ik begrijp niet wat ik daarmee te maken heb. Daarvoor moet je toch niet bij mij zijn? Daarvoor moet je bij Jacqueline zijn. Ik maak geen aanmerking. Ik ben alleen benieuwd of jullie al iemand op het oog hebben die haar kan opvolgen. Nee, natuurlijk niet. Daarvoor moeten we toch eerst een advertentie zetten. Ik heb namelijk iemand. Wie dan? Zullen we Jaring er even bij halen? Als Jaring er is. Heb jij even tijd om met Frek en mij te praten? Ik wacht eigenlijk op een telefoontje. Zal ik Frek dan hier vragen? Als hem dat hetzelfde is. Ik heb iemand voor de vacature van Jacqueline Greep... maar omdat het iemand van het bureau is... wil hij liever niet dat dat bekend wordt... omdat dat zijn positie zou schaden als jullie hem niet nemen. Toch niet, Wim Bosman? ja. Dat dacht ik al. Waarom dacht je dat? Omdat Wim Bosman secretaris van de zangclub is. Als Wim Bosman hier wordt aangesteld, neem ik ontslag. Dat zou inderdaad niet zo goed zijn. Wat is er met die zangclub? Dat is de club van Joop Poelman. Afgezien daarvan, ik moet er... Uh, ik... Moet er niet aan denken dat hier een katholiek wordt aangesteld en helemaal niet dat ik met Wim Bosman zou moeten samenwerken. Als je je zo door dik en dun met Poelman voor eenzelfde, als hij doet, dan heb je een slavenmentaliteit. Ja. Goed. Wie zegt hem dat? Ik niet. Hij heeft mij niet benaderd. Jij? Dat zou juffrouw Veldhoven dan moeten doen. Juffrouw Veldhoven is ziek. Dat is waar. Goed, ik zal het doen. Als je de zangclub er dan maar buiten laat. Ja, want dat zou de verhouding tot Poelman onnodig compliceren. <middels> Ik heb gisterenavond bezoek gehad van Wim Bosman. Oh, Die jongen heeft het maar moeilijk. Wat bankeert er dan aan? Hij heeft ernstige moeilijkheden met D. Haan. Ze verwijt hem dat er niets uit zijn handen komt. Net als in de tijd met Hendrik. Terwijl hij toch zulke goede kwaliteiten heeft. Daarop heeft ze hem genomen. Mevrouw Haan is wat wispeltuurig. Daarom zou het goed zijn als wij een plaats voor hem zouden hebben. Hij zou heel graag op het muziekarchief komen. Daar weet hij ook veel van af. Dat weet ik. Dat weet je al. Hij heeft er met mij over gesproken. En? Ze willen hem daar niet hebben. Dat begrijp ik niet. Nee. Waarom willen ze hem niet hebben? Dat mag ik niet zeggen. Maar ik mag dat toch wel weten? Het zou toch te dwaas zijn als een lid van de commissie daar niet over zou worden ingelicht? Ik kan het niet overzien. Ze hebben me gevraagd om de werkelijke reden te verzwijgen. Maar dat is zeer onbehoorlijk. Daar kun je toch niet de verantwoordelijkheid voor nemen? Ik vind dat mensen het recht hebben te bepalen met wie ze willen samenwerken. Als zij Bosman niet willen, dan houdt het op. Maar waarom willen ze hem dan niet? Richt het zich tegen zijn persoon? Ook. Heeft het dan te maken met zijn verhouding tot Boelman? Daar heeft het ook mee te maken. Maar dat kan toch nooit een punt zijn? Want ik weet zeker dat hij, als hij die baan krijgt, Boelman meteen zal laten vallen. Ik heb de indruk dat dat nu juist de andere helft van hun kritiek is. Ik wil daar toch eens een gesprek over hebben met Freek Matser. Want dit... Bevredigt me niet. Heb je al met Freek Matze gesproken? Ja. En? Ik heb een aantal dingen gehoord die ik nog niet wist en die de zaak wel in een wat ander daglicht stellen. Dus hij blijft bij zijn standpunt? Hij blijft bij zijn standpunt. Daar is hij niet van af te brengen. Hij heeft zelfs in vertrouwen tegen mij gezegd dat hij ontslag neemt als Wim Bosman hier wordt aangesteld. Dag meneer Sparboom. Dag. Meneer Koning, uh, is, is Wim op zijn kamer? Ik denk het. Ik heb hier nou toch een bandrecorder. Daarmee is gebeurd. Moet u nou kijken. Volledig versleten. Dat zal helemaal vernieuwd moeten worden. Maar hoe krijgen ze het voor elkaar? Van het voortdurend terugspelen misschien? Dat zou natuurlijk kunnen. Daar had ik eerlijk gezegd nog niet aan gedacht. Want dat is de pest natuurlijk. Dat is er niet best voor. Wim, ik heb met Freke en Jaring gesproken. Maar ze willen jou niet hebben. Waarom niet? Ze denken dat ze met jou niet kunnen opschieten. Kunnen ze dat nou weten? Dat is niet te beredeneren. Daar kun je niets van zeggen. Dat zegt ook niets van iemand. Zo reageren mensen op elkaar. Je moet wel dat... dit een klap voor me is. Ja. Maar je kunt in deze dingen beter meteen de waarheid horen... dan dat je het later achter je rug door wil krijgen. Ja. Misschien. Pff, misschien ook niet. All uh -huh.